Uh, collega raads in algemene zin hoor praten dan willen we allemaal af van de rechtop cultuur, dan willen we allemaal kijken naar wat mensen kunnen bijdragen aan de samenleving dan willen we allemaal kijken naar wat iemand wel kan in plaats van naar wat iemand niet kan maar op het moment dat zoiets dan verder geconcretiseerd wordt, dan zien we problemen dan zien we belemmeringen en de VVD is een partij die liever in oplossingen denkt dan in problemen uh, dus daarom handhaaf ik ook uh, de amendementen en dan ga ik nu even in, uh, wat, uh, puntgewijs in op wat dingen die gezegd zijn. Uh, eerst over de verplichte tegenprestatie. Ik heb uh, meneer Demmers horen praten over de zweep erover. Ik heb meneer Mettes horen praten over de werkstelling. Uh, die termen die werken, werken uh, bij mij verbazing. Uh, niet alleen omdat niemand ooit iets heeft voorgezet als de zweep erover. Maar ook omdat het absoluut niet in lijn is met hoe, ik een tegenprestatie, hoe wij een tegenprestatie zien. Volgens mij staat er niemand op met het idee... ik ga vandaag eens lekker achter de geranium zitten. Volgens mij wil iedereen aan de slag. Daarbij is het bewezen dat mensen die aan de slag blijven... die een arbeidsritme hebben, die sociale contacten hebben... ook eerder worden aangenomen door een nieuwe werkgever. In die zin begrijp ik het... Bij interruptie, voorzitter. Korte interruptie. Korte interruptie. In, de, in dezelfde verordeningen staat ook dat u een langdurig of kortdurende werkloze of uitkeringsgerechtigde... kan 350 euro krijgen voor studie. Nou, dat kan niet meer worden dan een of ander e-learning projectje. En daar staat dan ook nog bij... de werkgever zal ernstig geïnteresseerd zijn in u... want u heeft een e-learning diplomaatje gehaald... Nou, dat is nog helemaal bezijden de werkelijkheid. Net zo goed als u nu betoogt. Iedereen wil graag werken. We moeten ruimte voor scheppen. wat is uw vraag? Er is geen werk. Ja, is nou, ik heb uh, in, bij de interruptie helaas uh, geen vraag gehoord. Maar bovendien heb ik het ook niet over die studietoeslag gehad. Dus ik, snap, ik kan hem niet helemaal uh, plaatsen. Um, als je niet de... Shhh, meneer Demmers. Is de... en, nee, gaat u verder. Ja, daarbij is het bewezen dat mensen die aan de slag blijven en die... Uh, ...een arbeidsritme houden, eerder worden aangenomen door werkgevers. In die zin begrijp ik het, absolu het absolute onderscheid tussen een reïntegratiemiddel... ...en een iets terugdoen voor de samenleving niet. Een tegenprestatie is juist iets wat allebei dient. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat een verplichte tegenprestatie... ...een bijdrage levert aan een betere, maar ook socialere samenleving... ...waarin het normaal is om iets terug te doen voor je uitkering. Um, ja, het betoog van de heer Demmers over... Ja, ik, ik, ik durf geen term meer te herhalen... maar hij schetst een beeld neer alsof die tegenprestatie... vooral erg vernederend is. En dat is toch echt een beeld waar ik uh, afstand van neem. Uh, ik denk juist dat het zeer positief is... als mensen een, bij, een positieve bijdrage aan de samenleving kunnen uh, leveren. Ik denk dat zij daar eerder eigenwaarde van kunnen ontlenen... dan dat zij daardoor vernederd worden. Uh, bovendien wil ik graag dat er een einde komt... aan het subsidiëren van inactiviteit. Ehm... Um, over de inkomenstoeslag heb ik eh, termen gehoord als het is nu goed geregeld. Ik heb in mijn betoog willen aangeven dat het juist niet zo is. Ik heb mensen, eh, collega's van mij horen zeggen dat het aansluiten bij Haarlem eh, de hoofdreden was. Maar dat was niet mijn hoofdreden voor dit amendement. De hoofdreden was dat wij de armoedeval graag willen beperken. Wat de VVD betreft is werk het ultieme middel om definitief uit de armoede te komen. Daarom willen wij dat het college de inkomensachteruitgang die uitkeringsrechten ondervinden als zij een baan krijgen... wegneemt, zodat actieve beroepsbevolking... in de bijstand gestimuleerd wordt te werken. Uh, er waren ook... Voorzitter, voorzitter. Ja, want de, de heer Hendrik zegt nu iets... wat volkomen contraire is aan zijn amendement. Want u zegt net van... u ziet dat wij willen, persen willen aansluiten bij, bij, bij Haarlem... maar uw overweging staat heel nadrukkelijk het in het kader van regionale samenwerking en uitvoerbaarheid belangrijk is... zoveel mogelijk aan te sluiten op de verordening van HLM. Dan nou, ben ik dat u daar nogal wat zegt... naast de twee andere korte uh, overwegingen die u noemt. Dus het is wel degelijk een zware, uh, zware overweging. En niet zomaar uh, mijn zin. Nee, Hendricks. Ik heb dat uh, bewust gezet, inderdaad, onder voorts dat Daarmee heb ik kunnen aangeven dat het een soort secundaire overweging is. Maar als meneer Toon het amendement wel kan steunen... als ik die overweging weghaal, ben ik uh, graag bereid om dat uh, te doen. <laughs> um, ja, er waren wat onduidelijkheden, begreep ik over de uh, tijdsduur van de tegenprestatie. Uh, die 24 uur die ik noemde, is uh, maximaal. Het hoeft niet altijd 24 uur te zijn, anders had ik al gezegd minimaal 24 uur. Het minimum blijft 2 uur, ook naar mijn amendement. Uh, voor de VVD dient die tegenprestatie, namelijk uh, flexibel en na vermogen te worden ingezet. En om wat meer beleidsvrijheid bij het college te kunnen leggen zou ik het graag volgen naar maximaal 24 uur. Maar het college kan uiteraard voor blijven kiezen om minder te doen. Ik heb de wethouder het horen, zeggen over het, het horen hebben over het genieten bestand. Terwijl ik denk dat juist deze mensen... die een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben... profiteren van sociale contacten... profiteren van het werkritme... en profiteren van het, het uh, aan de slag blijven. Maar begrijp ik uit de woorden van de wethouder... dat hij zich gewoon eigenlijk neerlegt bij dit genieten bestand. Hij denkt van nou, dat hebben we nou eenmaal daar hoeven we niks aan te doen. Uh, ja, dat was het, uh, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Meneer, voorzitter. Mevrouw van der Veld. Ik heb uh, eigenlijk een tegenvraag. Ik, uh, ik heb uw betoog net aangehoord en ik hoor daar eigenlijk tegenstrijdigheden in. Aan de ene kant zegt u, uh, daar begon uw betoog mee. U gaat ervan uit iedereen wil werken, iedereen wil meedoen in de maatschappij. Maar u wil ook het armoedeverval tegengaan. Dat zegt u dan weer in uw motie. Dan denk ik, ja... Armoedeverval, oh, sorry, amendement... Ja, ik, ik begin dat over te nemen. Iedereen heeft het maar over een motie. Ja, het is een amendement, dat klopt. Maar ja, ik neem dat over, hè. Maar uh, uh, ja, in, in het ene amendement staat toch echt... Uh, ja. Er staat, nou, dan staat het eigenlijk ook raar. Uh, ja, dat het armoedeverval werk ontmoedigt. En dan denk ik, maar dat klinkt eigenlijk weer... ...heel tegenstrijdig met wat u net zegt. Absoluut wel. U stelt eigenlijk dat het verschil tussen beloond worden naar werken... ...en inderdaad een uitkering hebben... ...dat dat het probleem is naar uw Dat, dat meneer, spreekt elkaar meneer, tegen. Tone, meneer, ik maak me zwaar tegen datgene wat mevrouw de Veld zegt... ...want dan kent ze de definitie van armoede van niet. Ik wel. Nederland, nee, die kent u blijkbaar niet. Ja. We, moeten we, we moeten wel eerst weten waarover we het hebben. Want waar de, waar de heer Hendricks op duidt is wel degelijk de armoedeval... zoals die al jaren besproken wordt. En wat u denkt is... als we die, uh, die, die inkomenstoeslag uh, afpakken... dan ontstaat er een armoedeval. Nee, maar dat is niet het verhaal. Nee, nee, nee. nee, meneer Toner... In principe dan moet ik dat, namelijk... Tone, in die zin gelijk... Voorzeker. dat als iemand op een gegeven moment... aan het werk een komt... Moment. en een armoede, vanuit de armoedeval... een bepaald, uh, bepaald inkomengenoot... zoals die toeslag... dat hij er mogelijkerwijs is zijn werk op achteruit zou kunnen gaan. Daar hebben ze het over. Meneer. Meneer Van, de mevrouw Van der Veld. Meneer Tonen. Tone. Het is zo jammer, u zit zo vlak naast mij en toch luistert u niet wat ik zeg. Meneer, ik, ik zeg dat het zo tegenstrijdig is wat daar aan de overkant verteld werd: nee. dat aan de ene kant zij ervan uitgaan dat mensen willen werken, en aan de andere kant vanwege het armoedeverval. Armoedeval. Armoedeval, verval, sorry. Val. Het gaat mij erom dat ik wel degelijk door heb wat hier bedoeld wordt. Ja, dat heb ik wel. Op het moment dat er gewerkt gaat worden... dat dan de, de uitdaging voor het financiële deel gewoon te klein wordt. En nou, dat, dat staat eigenlijk haaks met wat ze net zelf noemen. Ja, wel. Vind ik wel. Vind ja, ik wel? Van ja, ja, we wel Mevrouw van der Veld. Mevrouw van der Veld. Maar u Rames gaat mij, u en gaat mij zeggen dat ik dingen niet, niet helder zie dat zie ik wel. Ja, ik dat zie ik niet. Mevrouw van der Veld, u heeft uitgelegd hoe u het bedoeld heeft. Daarmee stel ik ook deze discussie uh, maar even voor te parkeren. U heeft me wel meneer Hendricks nog uitgedaagd volgens mij. Heeft hij behoefte aan een, in het debat gelijk te reageren? Nou, ik, ik voel me niet zoals je uitdraagt. Omdat ik Goed. de tegenstelling van mevrouw van der Veld niet echt uh, zie. Want ook al geloof ik dat iedereen aan het werk uh, wil. Toch geloof ik ook dat werk aantrekkelijker gemaakt moet worden. Dat, dat zijn in mijn ogen geen tegenscheidige ja. overweging. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik ben blij dat we dat in ieder geval met elkaar eens zijn. Dat werk aantrekkelijker moet worden. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar ik hoop toch ook dat u met mij eens bent... dat datgene wat een uitkering uh, gegeven wordt ook erg minimaal is. Ik ben het ook met u eens dat de beloning voor het werk... veel hoger zou moeten zijn... Maar ik vind niet dat je dat dan in, in zo'n amendement moet gaan bepalen, dat je daarmee denkt de armoede valt en dat daarmee het werk dan niet ontmoedigd wordt. Dat is niet zo. Ik denk niet dat inderdaad dat voor bepaalde toeslagen die nog wel toegekend kunnen worden of bepaalde omstandigheden of bepaalde kwijtscheldingen, dat je daarmee dan mensen dus eerder aan het werk gaat zetten. Dat denk ik dan weer niet. En wat ik al aanhaalde... ...AOW'ers zijn ook mensen die aan die bijstandsnorm zitten. Dank u wel, mevrouw Van Velp. Meneer Metters. Ja, uh, voorzitter. Ik heb een uh, korte opmerking naar de heer Hendricks. En dat is deze. Uh, ik heb het woord de werkstelling niet gebruikt. Dus ik zou hem wel willen adviseren... ...om beter te citeren de volgende keer. Anders gaat het een eigen leven leiden. Uh, ik kijk even rond. Volgens mij is het meeste gezegd. Er zijn nog... Twee vragen aan de portefeuillehouder gesteld, meneer Kuipers. Ja, ik heb opgeschreven dat de heer Demmers mijn vraag heeft gesteld of het college erkent dat er eigenlijk geen werk is. Is meneer Demmers er nog? Of is ja. um, uh, het antwoord uh, is nee? Uh, wij stellen niet door de inhoud van de verordeningen vast dat er eigenlijk geen werk is. Uh, dit raakt ook een beetje het aspect van verdringing. Um, er zijn genoeg werkgevers die zeggen: ik heb eigenlijk, ik heb wel werk, maar ik heb geen vacature om het zo maar te zeggen. Dat is gewoon een serieus probleem. We leven wel in een economische crisis. Maar de verordeningen zoals die nu voorliggen, die zeggen eigenlijk: het kan niet zo zijn dat reguliere banen verdwijnen wanneer er inzet plaatsvindt vanuit de uh, tegenprestatie. Dus eigenlijk is de vraag, erkent u dat er geen werk is, uh, hier helemaal niet aan de orde. Waar het hier om gaat is een tegenprestatie voor de samenleving... waar normaal geen reguliere baan in zou zitten. En om uh, misschien daar een beetje in het denken bij te helpen... ik heb u ook een aantal dingen over en weer daarover worden uitspreken. In Haarlem is inmiddels een buurtbedrijf in Haarlem-Oost... daar wordt bijvoorbeeld tuinonderhoud uh, voor ouderen, wordt daar vandaan verzorgd. Ouderen die normaal nooit een hovenier zouden inschakelen... Uh, en die kunnen tegen een kleine vergoeding dan vervolgens dat buurtbedrijf uh, inzetten... Nou, dat, zijn, dat raakt al, als ik dat voorbeeld noem uh, aan aspecten van verdringing... en daar is meteen denk ik ook uh, uh, het dilemma geschetst. Idealisme is goed, maar we hebben ook te maken denk ik met realisme, wat kan. Uh, en daar zit gewoon een heel erg lastig uh, uitvoeringsissue. Dat neemt niet weg dat wij er hard mee aan de slag gaan om dat toch mogelijk te maken. Maar dat zal misschien op termijn ook gaan schuren, dat gaan we ontdekken. Er is jurisprudentie over dit aspect en dat is vaak ingegeven vanuit dit soort uh, discussies. En dan is er nog een vraag van de heer Hendricks geweest. Legt u zich neer bij het granietenbestand? Uh, absoluut niet. Ik hoop ook dat we niet miskennen hier dat we ook nu op dit moment in de vorm van paswerk ook het reïntegratiebedrijf uh, grote inspanningen doen om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Als je de verordening leest dan staat er ook heel duidelijk in dat het niet zo kan zijn dat de tegenprestatie in de weg staat aan reïntegratieverplichtingen. Um, maar dat granietenbestand heeft niet voor niks die naam. Dat is een groep die ontzettend moeilijk te reintegreren valt. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is een gegeven. Daar leg ik me niet bij neer, daar legt paswerk zich niet bij neer. Maar het is ook weer in het kader van realisme denk ik wel goed om te onder, uh, het om te erkennen dat er een grote groep mensen in dat bestand zit... die ontzettend moeilijk weer aan het werk te krijgen zijn... door verschillende oorzaken. En de extra inspanning die daarvoor nodig is... ook weer vraagt om capaciteit... die soms moeilijk vrij te maken is. Dank u wel, meneer Kuipers. Ik kijk rond. Volgens mij is er voldoende gezegd... over dit onderwerp. Dat betekent dat wij kunnen gaan stemmen. Allereerst over de abonnementen... want... Meneer Hendricks heeft gezegd dat hij de abonnementen gestand doet. En voor de luisteraars thuis, hij knikt instemmend uh, mijn richting op. Uh, ik ga in de volgorde waarop ze voor u liggen die abonnementen behandelen. Want de zwaarte is uh, vergelijkbaar, denk ik. Vindt u dat goed, meneer Hendricks? Ja. Ja. <laughs> Allereerst het abonnement duur tegenprestatie Bij hand te besteken. Wie is voor dit abonnement? Voor is de fractie van de VVD. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Zandvoort, Oudere Partij Zandvoort, voor zover aanwezig, D66 en het CDA. Daarmee is dit abonnement afgewezen. Het abonnement verplichting tegen prestatie. Bij hand opsteken. Wie is voor dit abonnement? Voor dit abonnement is de fractie van de VVD. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de fracties van D66, het CDA, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, Gemeentebelangen Belangen Zandvoort, Oudere Partij Zandvoort voor zover aanwezig. Daarmee is dit abonnement afgewezen. Dan het abonnement inkomenstoeslag Bij hand opsteken, wie is voor dit abonnement? Voor is de fractie van de VVD. Wie is tegen dit abonnement? Tegen dit abonnement is de fractie van de Oudere Partij Zandvoort voor zover aanwezig. Van gemeentebelangenzand, voor het Partij van de Arbeid, Sociaal Zand, voor het CDA en D66. Daarmee is dit abonnement afgewezen. Dat betekent dat het totaalvoorstel ongewijzigd aan u wordt voorgelegd en ik attendeer u op twee omissies in dat voorstel. Allereerst staat in het raadsvoorstel dat u een aantal verordeningen met ingang van 1 januari 2015 intrekt. Dat klopt op 1 na, hetgeen onder ...sub-D staat... ...en dat is het reglement voor de andere commissies... ...gemeente Zand voor 2001... ...paragraaf 1.2 deel B van Bernard. ...dat deel is een collegebevoegdheid. Dus mijn voorstel is om dat gewoon te schrappen... ...want u mag alles intrekken... ...maar u gaat gewoon niet over... ...het college gaan te doen. Akkoord? Het is een eenvoudige wijziging... ...dus er kan gewoon een pennestreep door... Nee. Ik heb wel het gevoel dat iedereen het daarmee eens is, meneer De Vries. Dank voor die checkvraag. De tweede uh, wijziging die zit in een van de verordeningen. Dat is de verordening, advies, raad, sociaal domein. Daar wordt in artikel 15 lid 9 verwezen naar een andere verordening. En dat is een verordening vergoeding commissieleden. En daar staat 2014, maar dat jaartal hoort daar niet. Uh, dus wat mij betreft is daarmee... 2014 geschrapt, maar blijft al het overige intact. Maar dan hebben we hem zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid. Akkoord? Deze twee aanpassingen zijn daarmee toegevoegd aan het totaalbesluit. En dat betekent dat ik het besluit van agenda punt 4... Raadsvoorstel verordeningen sociaal domein 2015 bij u in stemming brengt bij hand te steken graag wie is voor dit raadsvoorstel ik constateer dat dat um, ik constateer dat voor zijn de fracties van de VVD, het CDA D66, oudere partij voor zover aanwezig mevrouw van der Veld, partij van de arbeid en sociaal standwoord wie is tegen dit voorstel tegen dit voorstel is meneer Demmers. Meneer Demmers. Ja, de korte stemverklaring is dat inderdaad in operationeel bestuurlijke zin, daarmee verbonden de juridische problemen, de onzekerheden, zowel in geld als in kwaliteit, dat dit onhaalbaar is op kortere termijn. Dank u wel meneer Demmers. Daarmee is het voorstel aangenomen. Wij gaan door naar agenda punt ...vijf ingekomen posten. Heeft één uur vragen over de wijze van afdoening? Mevrouw Beurrensson. Voorzitter, het verzoek is om... Um, ...brief, of onder het nummertje drie... ...in zaken inventarisatie ja, ja, rond paviljoens ...om die te agenderen bij een commissie. Met name dan als het gaat over het proces... ...wat nu wordt ingezet. Wij gaan het overbrengen aan de agendocommissie. Dank u wel. Meneer Tonen... Ja, voorzitter, ik ondersteun dat verzoek. Uh, Dank. Van, de vrouw, uh, van, van mevrouw Geuransson. Uh, want er is iets geks aan de hand, maar daar hebben we het dan, uh, we het dan wel over in de commissievergadering. Maar ook wat betreft uh, de eerste, het vervoersstadsregio Amsterdam. daar staat op aannemen voor kennisgeving. Dat ging prima, maar ik zou wel graag zien dat het college in kaart gaat brengen of en zo ja, welke consequenties dit heeft voor het in gang gezette bereikbaarheidsbeleid en het Mobiliteitsfonds. ...omdat er natuurlijk nu een klaarblijkelijke verbreding al optreedt... ...waarin de bereikbaarheid zuid naar nou alle waarschijnlijkheid daar ingepast moet gaan worden. Ik weet het niet, maar als ik die brief zou lezen zou dat kunnen zijn. En het verzoek is aan het college om dat in kaart te brengen. En weet u wat ik daarop ga zeggen, meneer Toon? Dat gaan we doen. <laughs> ja, dat vind ik een helder antwoord. Dank u wel. <laughs> uh dat u alleen over de wijze van afdunning kunt, kunt uh, zeggen... maar u heeft inmiddels een collegelid uh, college het zien opschrijven... dus ik vermoed dat u een antwoord gaat krijgen. Goed zo. Niemand anders? Dan wordt deels gewijzigd... de lijst van ingekomen posten uh, vastgesteld. Um, en gaan we weer naar agenda punt 6. Zijn de, de verslagen... ...van de vergaderingen. Allereerst de vergadering van 3 september 2014. Zijn er zijn geen opmerkingen over geweest. Akkoord. Al dus vastgesteld met dankzegging aan de griffier. Dan het verslag van de gemeenteraadvergadering 2 oktober 2014. Daar zijn een paar wijzigingen... ...in ieder geval digitaal al verwerkt. Er is een naam verwisseld onder andere. Meneer Sandberg is genoemd terwijl het meneer Simons moest zijn. Dat is... Uh, ...in de digitale versie goed uh, vertaald. Ik meld nog even dat uh, meneer Cohen, de griffier, heeft bericht... Uh, ...dat hij het niet eens is met wat ik heb gezegd. Maar het is een verslag. En we gaan niet en wel eens niet eens discussie voeren over de inhoud. Het verslag is een weergave van dit gesprek. En hij heeft ook nog aangegeven dat die bijdragen van de beide andere wethouders bepaalde zaken zou missen we hebben ervoor gekozen in dit verslag om de verklaringen exact over te nemen en volgens het debat op dezelfde wijze kort samengevat samen te vatten en dat is eigenlijk bij iedereen ook toegepast en daar heeft de grafier nog, nog een keer naar gekeken en in zijn optiek is dat ook zo gebeurd ik meld het alleen wij zien geen aanrijding om het te wijzigen meneer Tonen ja voorzitter ik moet zeggen ik heb wel moeite met de vorm waarop het verslag nu gemaakt is dat is namelijk geen verslag. Uh, er is mij op een gegeven moment door de griffie verzocht of ik uh, mijn, uh, mijn tekst wilde aanleveren ter ondersteuning van de notulist, zodat die uh, zich uh, geen bijl kon vallen aan uh, datgene wat gezegd is. En ik zie tot mijn stomme verbazing dat, alle, dat dat aan iedereen gevraagd is en dat van iedereen de tekst helemaal letterlijk is overgenomen. Uh, er is gewoon uh, een hele ongebruikelijke gang van zaken. Ik heb verder geen moeite mee, want mijn verhaal staat erin zoals ik het gezegd heb. En daar sta ik dus even 100% achter. Maar als u iets anders wilt doen aan het maken van een slag, dan vind ik dat u van tevoren aan de Raad moet melden. Ik voel me eigenlijk nu een beetje misbruikt, gebruikt, door het sturen van, een, van, van mijn totale verhaal, wat integraal hier wordt afgedrukt. Dat is geen verslag. Nou, dat, dat is niet de intentie geweest. Het was... Uh, geen het, het wijkt af voor het eerste gedeelte van wat we hier normaal doen. En dat had te maken met het dilemma wat de notulist had... dat als hij de verklaringen van de mensen zou gaan inkorten op uh, hoofdlijnen... dan zou dat eigenlijk geen weergave zijn. Dus dat was het dilemma. En er is geprobeerd dat op deze manier op te lossen. En dat is denk ik ook iets eenmaligs... Uh, gelet op de bijzondere omstandigheden. Maar ik hoor u ook zeggen dat u daar verder geen moeite mee heeft. En, nee, voorzitter... Uh... Dat moet u me niet zeggen dat ik er geen moeite mee heb. Um, alleen, voor mij had het niet allemaal op papier verstaan, staan, want ik heb het zelf okay. al. Dat is een hele andere. Maar dan ben ik benieuwd of uh, in het vervolg alles wat ik letterlijk zeg wordt opgeschreven. Dat lijkt dat... me wel goed. Uh, ja. En weet u wat daar mijn antwoord op is? Dat mag. Uh, u, u kunt het agenderen daar... Maar nou, volgens mij had ik net gezegd dat dit een uitzondering was, dus dat het in beginsel volgens de gebruikelijke lijn gaat bij deze. Daarmee is het verslag vastgesteld met dankzegging aan de griffier en de notulist. Wij gaan tot sluiting van de vergadering over. Dank voor uw inbreng en wel thuis. We gaan volgens de handen bij Autumn Nocturne van Lou Donaldson en nu When October Goes van John Brown. We gaan verder met Unsquare Dance van Dave Brubeck. Ik ben me dus de laatste tijd een beetje aan het verdiepen in Urbex. urbex urban Exploring. Dat is een uh, stak van uh, fotografie. Waarbij uh, je eigenlijk een verlaten pand ingaat en daar mooie, uh, ja, mooie plaatjes schiet. En dat is meestal een beetje spooky-achtig. Vandaar dit nummer Footprints van Mark Weinstein. Van een urbexar is eigenlijk uh, leave nothing but footprints and take nothing but pictures. Dus uh, eigenlijk uh, je een weg uh, breken in een pand uh, is dat dan. Um, en geen, uh, geen troep maken en geen, uh, geen vernieling aanbrengen. Alleen de schoonheid van het uh, leegstaande pand uh, in kaart brengen. We gaan verder met uh, Mr. Jingles van uh, Nina Simone. Touched the down. I met him in a cell and knew. legacy as his clothes are all around he danced for those at minstrel shows and county fairs still I dance now at every chance and hunky-tonks for drinks and tears, but most of the time I spend behind these county bars. shook his head. I heard someone respectfully ask, "Please, Mr. Bojangles, Mr." Bo We gaan het uur alweer uit met uh, de man die volgens mij um, Eric Clapton en zo gaat opvolgen als uh, beste gitarist ter wereld. John Mayer. Crossroads. Daarna gaan we nog heel eventjes verder met Bill Widders en 1 0 sunshine. Tot zo.